Je opent je raam, de dag begint, de straat is druk, de buurt beweegt Zoveel mensen, ieder zijn ding, maar alles komt hier samen elke week Je kent ze niet allemaal bij naam, maar je deelt meer dan je denkt Een beetje tijd, een helpende hand, of iets wat al te lang in de schuur blijft staan Misschien heb jij het nu niet nodig, misschien juist wel, wie zal het zeggen Maar als je iets deelt of iets zoekt, is er Iemand die het ziet Het staat op de radar, kijk maar mee Hulprada de NL Dichtbij en echt. Wat jij te bieden hebt of vraagt vindt zijn weg, gewoon in je eigen buurt Een fiets die piept, een plant die droog staat Een hond die nog een rondje wil Een tip, een klusje, een goed idee Kleine dingen maken het verschil Je zet het neer, een simpel. Gewoon gaan. Geen verplichting, geen gedoe. Alleen mensen die elkaar verstaan. Vandaag ben jij misschien degene die zegt ja, hoor, dat kan ik doen. Morgen is het andersom en zo blijft het in beweging. Dit staat op de radar, kijk maar mee. Hulp Radar, help. Dichtbij en echt. Wat jij te bieden hebt of vraagt, vindt zijn weg. Gewoon in je eigen Geen grote plannen, geen lange lijsten. Geen regels die het moeilijk maken. Eén kaart, één buurt, één idee dat we elkaar iets vaker helpen. Laatste refrein. Het staat op de radar. Hier en nu. Help radar en help. Voor mij en voor jou. Een klik, een bericht. Een contact en de buurt voelt net wat vertrouwde. Vertrouwde, kijk eens op de kaart Hulp RADNL, jij staat op de radar ooh, ooh, ooh, ooh. Hulp RADNL, jij staat op de radar ooh, ooh, ooh, ooh. Hulp RADNL, jij staat op de radar